Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOT, is vanochtend het huis van Gom van Strien binnengevallen. Je weet wel, hij is eerste Kamerlid voor de PVV en was eind vorig jaar heel kort verkenner voor het nieuwe kabinet. Nog voordat hij echt in die klus was begonnen, stopte hij alweer omdat hij van fraude werd beschuldigd. Vanochtend werd zijn huis in Arsen in Limburg doorzocht, zegt NRC. Het OM wil niet bevestigen dat het om het huis van Van Strien gaat, maar zegt wel dat ze een huis doorzoeken na een aangifte van de Universiteit Utrecht. Die Unie deed vorig jaar aangifte van omkoping en oplichting. Veel doden door een grote aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea. Een afgelegen dorp is compleet bedolven onder modder, stenen en ander puin... zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman. Daaronder liggen nog heel veel slachtoffers. Er wordt gesproken over mogelijk honderden. Maar die getallen zijn nog absoluut niet bekend... omdat ze nog ja, weinig hebben gezien, nog weinig mensen ter plekke zijn... behalve de dorpelingen zelf die het overleefd hebben. Hulpverleners kunnen maar moeilijk bij het dorp komen... omdat de toegangswegen ook zijn bedolven. In Dronten wordt straks een gedenkplek voor overleden kankerpatiënten heropend. De plek werd vorig jaar vernield. 65 glazen platen met de namen van overleden kankerpatiënten... werden toen kapotgeslagen. Een dochter, moeder, oma en overgrootmoeder. Bij deze familie in Schijndel gaat iedereen nu weer een trapje omhoog. Want dochter Celina heeft afgelopen week zelf een dochter gekregen. Waardoor de familie uit maar liefst vijf generaties vrouwen bestaat... Bij Omroep Brabant stellen ze zich even voor. Ik ben de moeder en ik ben 20 jaar oud. Ik ben oma en ik ben 39 jaar oud. Ik ben opo en ik ben 62 jaar oud. Ik ben wet over en ik ben 82. Ik zal vertellen, ik vind dat ze altijd, als ze zo jong zijn, nog even moeten profiteren. Als je zo'n test in je handen hebt, dan, uh, dan maakt de rest niks meer uit. Gaat nee. u het nog een jaartje of 18, 20 volhouden dat er een zesde generatie is? Ja hoor. De vrouwen kregen dus alle vier vrij jong een kindje. En het weer nog, vanochtend nog wel wat zon, maar geniet er maar van. Vanmiddag gaat het namelijk los. Vanuit het zuidoosten zijn er buien met hagel, onweer en heel veel regen. Het wordt maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds viel op de A7 vanuit Hoorn. Bij permanent wegwerkzaamheden. Er is maar één reis ook open. Vertraging valt mee momenteel maar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Nobie Duitscreen 1 is voor iedereen dé plek om heerlijk te vertoeven.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Het is heerlijk als je iemand ontmoet die je aardig vindt. Maar je zit met problemen als je al iemand had.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 Zo eenvoudig als rekenen was, dan had ik al gauw deze zonkere opgelost. Ik was de beste van de klas, ik droeg de wijsheid in mijn tas. Hoeveel is veel, is het meer dan genoeg? Ach, het is flauwekul. Denken doen we wat te veel.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 zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Wat heb ik nou aan? Jij vraagt van wie ik hou. Het meeste hou. Ik hou van jou maar ook van hem. Ik hou van Kaiser Franz Michel. Zijn ogen zijn net. Ik bevind mij in een tot examenlokaal omgetoverde gymzaal. Alleen en dood ongelukkig. Ik staar naar een leeg vel, een leeg vel... waar nu eigenlijk alle antwoorden al op horen te staan. Maar het is leeg. En ik heb geen idee wat ik op moet schrijven. Een onbekende man met een bedenkelijke blik in zijn ogen loopt stil... en voor mijn gevoel nutteloos heen en weer tussen de gangpaden. Hij kan toch gewoon gaan zitten? Ik ben immers de enige aanwezige. Hij werkt op mijn zenuwen. De klok tikt meedogenloos door... Ik weet helemaal niks meer. Ik weet geen enkel antwoord. Ik begrijp geen enkele vraag. Ik heb een totale blackout. En dat nu, nu het er echt om gaat. Hartkloppingen. Ik zweet. Heb pijn in mijn buik. Mijn handen trillen en mijn hoofd tolt. En ik had me zo goed voorbereid. Oefeningen gemaakt. Feitjes gestampt. Met boeken onder mijn kussen geslapen. Dat laatste is natuurlijk niet bevorderlijk voor de nachtrust. Maar ja, noodbreekt wetten en logica. Vanmorgen nog zes valdispers geslikt, vier oxacepam en een hele fles valiaandruppels. Ik heb me de afgelopen weken honderden keren laten overhoren. Maar alles blijkt echt 0,0 te helpen tegen de totale paniek die zich van mijn meester heeft gemaakt. Nou, kom op, hè, kom op. Probeer je te concentreren. Kom op, je kan het. Um, Das das, dem das mit nach bei side, von zu aus entgegen. Gegenüber. Papa uh, fum un piep een mama een malade. Uh, A kwadraat maal b kwadraat is c kwadraat. Dat is de stelling van uh, Piet. Piet, hoe heet die Piet ook weer? Piet met die achternaam. Hoe heet die ook weer? Piet. Oh, de afstand tussen het middelpunt en de buitenkant van de cirkel is A, de straal. B, de diameter. C, de omtrek. D, Pi R kwadraat, Jesus. Maar hoe moet ik dat weten? Nou, bij twijfel altijd mee. Hoe lang duurde de tachtigjarige oorlog? En wanneer was de slag bij Nieuwpoort? Nieuwpoort, Nieuwpoort. Ik ken wel slag, maar dat, is, dat zal het wel niet zijn. Nieuwpoort, ja. Oh, wacht, ja, Nieuwpoort. Nieuwpoort in Den Haag. Dat was van de week nog op het journaal met dat gedoe met die Pieter Omzigt en die Pasterk. Oh, wat tekst verklaren, tekst verklaren. Wat heeft de schrijver bedoeld? Ja, hoe moet ik dat weten? Ik ken die man helemaal niet. En als je aan moet raden, nou dan is het wel een heel onduidelijke tekst. Vragen ze me nou uh, berekende procentuele indexcijfers van zowel een hoog als een laag conjunctuur? Ja, dan had ik het wel geweten. Dat is een makkie. Maar nee, dat vragen ze niet. Ze vragen: Je buurvrouw vertrekt om 9 uur met de stoptrein vanuit Haarlem, misschien op Geul. En jij vertrekt een uur later met de auto. Wie is er dan eerder? Ja, het interesseert mij dat nou. Ik wil helemaal niet de schin op geul. Wat moet ik een schin op geul? Oh god, oh god, ik moet aan de tijd denken. Opschieten nou. Noem vijf koningsdrama's van Shakespeare. En wie zei er to be or not to be? Vijf koningsdrama's? Er was toch maar één koningsdrama? Ja, dit moet over Charles Camille en Diana gaan. Dan toen had Charles twee vrouwen tegelijk. Nou, die is echt niet bi hoor. Die is echt niet bi. Zet de volgende zin in de past tense. Past tense, past tense. Oh, is past tense? oh ja, verleden tijd. Het is Engels. Ik herinner me. I remember. Dus ik herinnerde me... wordt dan... Oh, I remember me even helemaal niets meer. Nou, biologie. Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam? Ja. Nou, dat hangt er wel vanaf van wiens lichaam. G Gijs heeft bijvoorbeeld een veel groter orgaan. De Gerrit zeker weten. Hoe heette... De, hè, wat staat hier nou? Hoe heette de zeven oceanen? Zeven? Zeven? Wat nou zeven? Ik heb laatst nog oceans oh, 12 gezien van uh, Clooney en Pitt. Hoe komen ze dan maar op 7? Wat een onzinnige vraag. Zeg, wie bedenkt dit? Hoeveel staten heeft Amerika en wat is werelds langste rivier? Oh, even concentreren. Wacht even. Een doosje aardbeien en een banaan kosten samen 3 euro. Een doosje aardbeien is 2,50 duurder dan de banaan... Wat kost de doos aardbeien en wat kost de banaan? Ja, dat is weer typisch zo'n vraag van ver voor de inflatie. Want voor zo'n lullig doosje aardbeien betaal je nu al gauw zo'n 8 euro. Hoor. Dan zijn ze nog niet eens te eten. Zijn ze half wit en hebben ze geen eens een aardbeien smaak. Een kip legt 4 eieren in 3 dagen. Hoeveel eieren leggen 3 kippen in 9 dagen? Wat een dieronvriendelijke vraag zegt. Meer dan één ei per dag leggen is toch helemaal niet prettig voor zo'n kippenkontje. Jeetje, hoe, hoe, hoe, hoe, hoeveel zijde heeft een parallelogram en hoeveel ribben heeft een kubus? Hoeveel ribben een kubus? Sinds wanneer is de kubus nou ribben? Nou, ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet meer aan. We, we Vertel in het kort de inhoud van het boek Advocaat van de Duivel van Grisham. Advocaat van de Duivel, advocaat. Oh ja, ja, nee, deze weet ik. Dat gaat over die advocaat van Tachi, hoe heet ze ook weer? Um, Ines Wesky. Ja, ja dat, dat weet ik dan. Hoe lang? Oh, God, nee. Oh, huh, huh? oh, oh God, ik heb geen idee. Want hoe, dit weet ik helemaal niet. Hoe lang duurt het nog? Maar hoe lang heb ik nou nog? Oh, ik heb geen klok in. Nou, rustig blijven. Even rustig, logisch nadenken. Gok, gok desnoods. Voel zo goed als zo kwaad iets in. Nou, wat een drama. Oh, oh, oh. Ik zit nog steeds alleen in die grote ruimte. Hopeloos alleen. Doodongelukkig en in paniek. En ik sta nog altijd naar dat lege vuil. Oh, oh, we hadden nu eigenlijk alle antwoorden al op horen te staan. Maar het is leeg. En ik heb geen idee wat ik op moet schrijven. Dan oh, gaat de bel. Shit, de tijd is om. En ik ben nog niet eens om de tweede bladzijde toegekomen. En die bel blijft gaan, die bel blijft gaan. En dan wel... Huh? Huh? Oh, ik schrik wakker. Verdwaast, drijf nat de kop. Mijn hart gaat als kerel, als een mitrailleur. Wat is er? Waar ben ik? Waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Wat een irritante, dwingende rotbel. Hé, maar... Huh. Het is niet de schoolbel. Het is mijn wekker. Oh, gelukkig. De wekker. De wekker redt mij uit een gruwelijke nachtmerrie. En verlost mij van die zenuwslopende examenstress. Wat een opluchting. Het is allemaal niet echt. Nou, maar het zit wel echt diep hoor, die spannende tijd. Het zit diep in mijn onderbewuste. Zo diep dat ik er nu nog steeds nachtmerries van krijg. Mijn middelbare schoolexamen is toch echt al tientallen jaren geleden. Ach, wat heb ik dan te doen met al die bloednerveuze examenkandidaten... die nu korte nachten hebben, met het boek onder de kussen liggen... rijtjes stampen, spiekbriefjes maken en ezelsbruggetjes bedenken. Hm. De tijd van examen doen ligt gelukkig ver achter me. En natuurlijk, natuurlijk is het helemaal goed gekomen... Ik zie nog mijn tas aan de vlaggenmast hangen. Mijn favoriete schooltas. Die groene. <tog> Ja, en van het groene tasje van de George Baker Selection gaan we uh, uh, verder naar Beb. En danken wij natuurlijk Honey voor weer een enorm leuke column deze week. En uh, Beb heeft nieuws voor ons. Ja, kinderen zitten allemaal in de examenstress. Um, en uh, ouders die, uh, die zijn gewoon lekker recreatief aan bridge en klaverjas uh, en grootouders. En we hebben weer kampioenen in dit dorp hoor. Uh, bij de bridge, de Zandvoortse Bridge Club zijn Margriet Bücher en Wim Koning clubkampioen van de woensdagavondcompetitie geworden. Joke van Dam en Willem de Vriend pakten daar het slamkampioenschap. en bij de donderdagmiddagcompetitie in onze badplaats werden Ada Lips en Tini Molenaar de clubkampioen. Nou, dat is natuurlijk wel even het vermelden waard, want uh, ja, dat is ook allemaal hersenwerk, mensen. Dat is ook allemaal hersenwerk. Je hoeft niet alleen maar in de netten te hangen. Je mag gewoon sportief bezig zijn. Ja, ja. Nou. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja, en uh, ja, over hersenwerk gesproken. Uh, in de politiek uh, worden ook de hersens gekraakt momenteel over... wie uh, gaat nou toch die uh, minister-president worden... of de premier worden? De premier, ja. En uh, wie, welke, wie, wie gaat... Uh, uh, uh, uh, Minister worden en uh, we hebben hier alvast een kleine scoop. <lacht> ja, ja, dan krijg je dat natuurlijk weer. Sorry, want ik moest het natuurlijk eventjes uh, opzoeken van uh, YouTube en daar zit je met die reclames. En dat gaat nu dus even niet. Uh, dus we gaan naar een een nummer En um, ik heb bij me een, uh, ja, een, primeur. een primeur. Ik ga even de, de voorgeschiedenis vertellen. Uh, op een gegeven moment jaren geleden, ik denk dat het een jaar of uh, zes, zeven terug is, kregen wij uh, in de, bij de redactiemail een mailtje van de band Moorpark, die een uh, nieuw nummer had uitgebracht. En dat was fantastisch. Fantastisch nummer. Daarop zijn ze bij Jaap Koper uitgenodigd. Bij Alternative FM. En hebben ze hier de sterren van de hemel gespeeld. Inmiddels bestaat Moorpark niet meer. Dat is nu de klapband geworden. Voor uh, feesten en partijen. Ja, die jongens die, die zijn zo verschrikkelijk goed. En die kunnen zo... Ze zijn zulke showboys. En die kunnen heel goed een zaal op te zetten. Dus ze zijn enorm geschikt voor uh, grote optredens. En ook voor schoolfeesten en dergelijke. Um, oh, wacht even. Ik zie al wat er gebeurt. Ik had zelf een nummer openstaan. Dat was natuurlijk ook niet goed. Um, maar in ieder geval... Uh, de zanger, Jake Montero, die uh, heeft ook een zijstap gedaan... Uh, op solo gebied. En vandaag... net net is zijn nieuwe nummer... gepubliceerd en uitgekomen. En dat is natuurlijk een risico... want ik heb hem nooit gehoord. Dus ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren... als ik deze plaat opzet... Maar Jake kennende, ik neem het risico. Ik denk dat het een verschrikkelijk goed nummer is. We gaan luisteren naar Jake ja, Montero. Uh, er was in die uitzending. Oh maar jeetje, maar wacht even vrouwtje. jongens. Want nou staat, <laughs> nou staat er weer daar wat op. Oh, nee, Dus die staat uit. En dan gaan we even terug naar Jake. Alles loopt fout. En we zeiden al, er moet iets fout lopen. Dan weten jullie tenminste dat het live is. Ja toch? Ja. <laughs> Zo is Jake, Jake Montero. Je in een nacht... De wereld is een chaos, ik vind er nooit mijn plek Dus blijf ik liever dromen elke dag Daar ben ik gelukkig Want daar hou jij van mij Dan kan ik je laten zien Wie ik werkelijk ben Als ik alles loslaat ben ik vrij Wat niet bestaat Oh, de wereld lijkt zo anders Als ik door jouw ogen kijk Spreken we van nog dezelfde taal Elk woord komt diep van binnen Ik zing de lucht Jake Montero, mensen, wat een prachtig, prachtig nummer heeft hij uh, neergezet. Ik weet niet of je luistert Jake, ik had, ik had je net gezegd dat, uh, dat ik het voor je ga draaien. En voor onszelf natuurlijk ook. Ik ben ontzettend verrast, ontzettend. Dit is zo'n hoog niveau en ik uh, wens je ook heel veel succes toe Jake met dit mooie, mooie nummer. We gaan uh, verder... Want uh, er zit straks iemand op ons te wachten. Want we hebben afgesproken dat we even telefonisch gaan praten met elkaar. En dat is natuurlijk niemand minder, ik had er al aangekondigd, dan Wendy Moore. Um, er is iets met het nummer wat ik nu ga draaien. Maar dat gaat ze straks alles over uitleggen. Hell on Earth. It was a stupid sacrifice, sacrifice But two wrongs don't make a right, make a right Now your ghost just keeps me up at night, up at night It's been weeks, but I'm still so terrified Forbidden fruit, we were in paradise My greatest muse, not just a parasite Flowers that bloom in a wildfire But I still took a fight. Thought that I was in need You're nothing more than just adrenaline, adrenaline Words are sharper than a guillotine, guillotine Can't stop choking on your nicotine Straight to the bottom with each step, this thing went bottom. Feel your breath, prepare for the flooding. Get the deeper, you're cutting. Thought that I was so turns out you were hell on earth. I forgot what I needed, and I only put you first. I lost all. Wat een heerlijk nummer. Het stof uit je oren nummer noemen we dat. hè? Ja, hartstikke goed. En dan hebben we twee artiesten achter elkaar. Nederlandse artiesten met schitterende nummers. En de laatste van het nummer Hell on Earth... dat is zelfs een Zandvoortse muzikante. Een singer-songwriter uh, die uh, goed aan het stijgen is... En uh, er is op dit moment iets heel moois aan de hand. En Beb gaat daar alles over vragen. Tenminste, als we Wendy echt aan de telefoon hebben... als het weer gelukt is vandaag met de techniek. Ben, ben je daar? Hi, ja hoor. Ja, ze is er. Hallo Wendy, dit ja, is Beb. Hallo. Fijn dat je ons even te woord wil staan, meid. Want er zijn spannende dingen gaande. Ja. Ja, vertel. Vertel aan ons. Ja, dus... Uh... Ik ben een van de vijf finalisten voor de 3FM Trending Talents. Ja, wat fantastisch. Hoe, ja. hoe heb je dat te horen gekregen, Wendy? Nou, we moesten, uh, er werd gevraagd door hen uh, om op TikTok een video te plaatsen en aan hen te taggen. Ja. En dan gingen we mensen uitkiezen en ik ben daarvan uitgekozen. Oh, wat, wat, hoe reageerde je toen je hoorde dat je, dat je geselecteerd was? Ja, super vet natuurlijk. Ik, uh, ik, ik was net terug van vakantie, dus ik was ja. eigenlijk even vergeten dat ik die video had gemaakt. En Toen werd ik oh. door. En ik dacht, oh, wow. Dat, oh was dus, wow. dat was dus echt even vakantie, echt even er helemaal uit. Ja, ja. Oh meid, was Spannend meid, spannend. En je hebt mensen opgeroepen op je te stemmen. Dat ja. was ik op Facebook, dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ook. Is dat nog steeds mogelijk? Ja, dat kan eigenlijk de hele week. En al maandag wordt de winnaar gekozen. Wow. En, en als mensen geen Facebook hebben, hè? Hoe, uh, hoe zouden ze dan op je kunnen stemmen? Want je hebt een nummer ingeleverd en dat is dat nummer wat wij net beluisterd hebben. Hell on Earth, dat is hem. Ja, dan heb ik gelukkig de goede gedraaid. Ja. Dus uh, dan weten de mensen ook waar ze op stemmen. En natuurlijk moet in ieder geval heel Zandvoort stemmen. Uh, als, uh, dus op Facebook, op, op welke Facebook-site kunnen, kunnen we het vinden? Uh, dus eigenlijk op uh, de website van 3FM zelf. Hé, hey, okay. kijk aan. Ja. Maar dan ik heb uh, ik gekeken, ik Facebook, dan kon ik het niet uh, vinden, Wens. Kijk. Oh ja, als je een beetje naar beneden scrollt, dan hebben ze in de nieuwsberichten hebben ze, ja. uh, 3FM Talent ja. staan. Ja. Als je daarop klikt, dan kom je op een pagina en dan zie je vijf namen, waaronder mijn naam. Als je ja. op mijn naam klikt, dan op verzenden klikt, ja. dan heb je al gestemd. Je hoeft helemaal niks in te vullen, het is super nee. snel te doen. Kijk, kijk. Ja, die en, uh, eerste vier, die slaan te... we gewoon van huis uit over natuurlijk, hè? Ja. Ja. Hey, Wendy, <laughs> als je het niet kan vinden, dan heb ik het op allemaal uh, andere social media heb ik het ook gedeeld. Op je ik eigen persoonlijke een, uh, account? Ja, en ik zet elke dag nog weer even het linkje in uh, oh, story okay. en zo. Dus. Okay. Nou, nou, met een beetje moeite kan iedereen het vinden, dus. Hey, ja. Wendy, je timmert al lang aan de weg. Uh, toen ik Spotify aanklikte, omdat ik dit nummer nou eens goed wilde beluisteren, zag ik een hele pagina met uh, composities van jou en met uitvoeringen van jou. Knap, heel knap. Hoe ben jij nou zo daarop gekomen... om, om uh, singer-songwriter te worden? Dankjewel. Ja, uh, dat ging eigenlijk een beetje uh, vanzelf. Um, ik zat natuurlijk... Ik weet niet dat sommige standvoorters dat nog weten... maar ik zat best wel echt in de paardenspoort best wel hoog. Ja, alhoog. dat heb ik inderdaad ook gezien. Je was echt een, ja. een paardenmeisje. <laughs> ja, en uh, toen kocht ik een keer een gitaar... en uh, toen ben ik een soort van wilde ik eerst gitarist worden. En toen postte ik op Facebook... voor de grap even een koffertje... waar ik in zong. En toen het iedereen van... What, what the, wat gaat dit doen? <laughs> Weet je wel? Ja, Maar je zegt het wel even snel Wendy... je kocht een gitaar... en je ging ja. toen eventjes een koffertje spelen. Dus ja. heb je jezelf dat geleerd? Ben je gitaarles gaan nemen? Hoe uh, doe, hoe doe heb, je dat? Ik heb alles zelf uh, aangeleerd. Dus ik heb gewoon via YouTube... Uh, ging ik uh, lesjes googlen... Gewoon de liedjes die ik wilde leren. En zo heb ik eigenlijk mezelf het Waanzinnig. aangeleerd. nou dat, dat, zet het knap. dat is knap. Dat heet Autodidact met een chique naam. Hè? Joh. Ja, ja, ja. Wat goed. En, en ben je na die koffer... een beetje gaan proberen zelf... Uh, wat te zingen... en, en uh, wat akkoorden? En... Ja. Is dat ik zo gegroeid? Precies. En ik ik, ik uh, voelde me toen ook niet zo chill... met die paarden en zo. Ik wist niet helemaal... wat ik aan het doen meer was mm -hmm. en of ik het wel wilde doen. Ja. En toen begon ik eigenlijk... ...uit therapie een beetje te schrijven... Ah, en zo ben ik kijk. in het songwriting gegaan en toen uiteindelijk keuze gemaakt om te stoppen met paarden en helemaal op muziek te focussen. Fantastisch. Je ja, kan je zien hoe belangrijk muziek kan zijn in een mensenleven. Hè? Ik, ik moedig ook altijd iedereen aan, iedereen aan, ga muziekles nemen uh, of verdiep je met een instrument. Ja Want, en Dolly, die je hoort, het, dat kun je tegenwoordig dus ook gewoon doen op YouTube. Via, ja, ja, dat, dat doet mijn dochter liefde. ook met de ukulele. <laughs> ja, <laughs> hey, ik, Wendy, ik hoor je zeggen, ik kan gewoon, uh, ik ben gewoon gaan schrijven ook om, om uh, ja, dingen in mijn leven te verdiepen. Ja. Je kan er gewoon heel veel in kwijt, dus ik begrijp dus ook met de teksten. Ja, absoluut. Ik uh, schrijf heel erg autobiografisch. Ja. Maar ook, uh, sommige liedjes van mij gaan ook over bijvoorbeeld dingen die mijn vrienden hebben meegemaakt en die ik hoor om me heen. Dus ja. het is echt een, uh, een middel om verhalen te vertellen voor mij. En, ik vind dat en wel... hell, on earth. hell on Earth. En dat, en dat, en dat, en dat nog gaat iets. je goed af. Ja, die, die, ja. die Hell on Earth, ja, daar ben ik dan ook wel bedieuwd naar. Ja. Ja, <laughs> ja. Waar ja Hell on vandaan? Earth gaat over een, uh, een uh, relatie die eerst heel paradijselijk leek te zijn, maar uiteindelijk werd het een hele giftige situatie. Mm. Oh jee, oh jee. Too good to be is, uh, true, hè? Ja. ja, die is autobiografie. de biografie. Och, jeetje <laughs> meid. He, wat rot dat je dat mee hebt moeten maken. Maar, ja. maar het, oh, ja, maar het ja. inspireert je zo te horen. En wij, uh, wij fans en luisteraars kunnen dan heel gemeen en uh, een beetje sadistisch meegenieten. Ja, toch. <laughs> Gossie, want je hebt een hartstikke ja. goed stuk neergezet. Wendy, als jij maandag zou worden gekozen... en aan ons zal het niet liggen, want heel Zandvoort gaat nu gewoon uh, uh, op jou stemmen... Wat, wat heeft dat voor jou, wat brengt dat jou op? Ja, ik mag dus dan die week uh, sowieso in de livebox spelen bij hun, ja. uh, haar nummers. Dus dat is natuurlijk super gaaf. Dat komt natuurlijk dan op 3FM en ook uh, op YouTube en zo. Ja, dat is uh, maandag meteen wordt... in de uitzending, Wendy. Uh, ja, volgens mij dat of donderdag. Oké. Okay. Dat, dat hoor ik denk ik nog. En verder wordt uh, je nummer volgens mij gewoon de hele maand gedraaid daar. Zo. En krijg je nog extra ondersteuning van een life coach En mag je op No Man's Land in Utrecht komen spelen. Oh, oh dat zou oh, toch wel man. heel fijn zijn, hè? Ja. Ja, nou laten we hopen dat je, dat je, de, dat je de prijs in de wacht gaat slepen. Het, het nummer verdient het. En jij verdient het ook zeer zeker met alles wat je... Momenteel al uh, voor prachtigs aan ons gegeven hebt. Want laten we eerlijk wezen. Uh, jouw nummers zijn niet alleen voor jezelf therapeutisch. maar ook voor je luisteraars en hey, voor je fans. Ja? Hey, want het spreekt gewoon ja. aan, die mooie teksten en alles. Hey, en, nog heel even aan, ja? een, ik maak nog even een klein wel. zijstapje. Beb weer hoor. <laughs> uh, waar, waar staan de paarden nu in je leven? Um, ik rij af en toe nog. Oh, Oké. Okay. Ik heb um, een paar uh, een vriendin van mij bijvoorbeeld een paar hier in Zandvoort staan. En op vakantie heb ik weer gereden, dus ik doe het gewoon als ik het mis. Maar ik mis het wel heel erg hoor, dus misschien, mm, misschien ga ik wel weer even wat lesjes pakken. <laughs> of, of er maar even... ik heb Zo. geen, uh, geen eigen paarden meer. Of weer even schrijven, hè? Weer eens even een, een, een weerslag ja. van wat dat voor je betekent. Ja, yeah, maybe. <laughs> Wendy, je snapt dat Honey, Dolly en ik jou meer dan succes wensen. Zeker. Wat wil jij de luisteraar nog toeroepen? Ja, echt super bedankt. Verder, we kunnen dit samen doen, toch? Zo is dat. Dat vind ik een hele goede Ja. Ja, zeker. Het, uh, het kan alleen met uh, jullie hulp. Dus uh, laten we dit gewoon doen, toch? Zo is het. We, wij gunnen luister, het je van harte. En lieve luisteraars, wij zijn heel trots op Wendy, op onze, op onze eigen singer-songwriter. Dus uh, kom op, zoek erop en ja. stemmen. Zo is dat. <lacht> Dank je wel. Nou, Wendy, bedankt dat je even tijd voor ons hebt vrijgemaakt, en we wensen je enorm veel succes en we gaan hartstikke zitten duimen maandag. En maandag niet naar ZFM, luisteren, maar naar 3FM. Ja, voor één keertje dan, hè. Voor één keertje. Bij deze En mocht ze winnen, dol, dan luisteren we de hele week even, Ja, dat is waar. Maar dan komt ze live bij ons. Dan komt ze live bij ons. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Hé, uh. hey, succes Wendy. Hé hey Wendy, Dankjewel. bedankt voor je, voor je tijd. Hè. En Dankjewel. Toi, toi, toi. toi. Dank je wel. Da. Dag. Doei, doei. Het is toch fantastisch, hè? Goed, hè? He? Dat wij dat allemaal maar hebben hier in dat dorp. In, de, in, dat, in dat kleine dorp, hè? Dat Zandvoort. Want in feite is het natuurlijk een klein dorpje. Ja, nou we, we gaan nu even bellen? een uh, muziekje uh, opzetten. Uh. Blijf die nou doorgaan? Ja, yeah. hou op. Hou op, hou yeah. op. Ik ga even gauw uh, Adelle erbij halen. Die uh, haalt ons wel uit de nood. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever, pictures bringing me out the dark.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 is natuurlijk ook een, een, een, een zwaar nieuwtje. Maar, um, dus daar passen we, kunnen we wel heel even stilte van, van tevoren doen. Nee, maar de politie heeft een record aantal gevallen... van fraude in Zandvoort ontdekt... Uh, de inwoners van Zandvoort zijn dit jaar tot nu toe 48 keer slachtoffer geworden van fraude. Dat is de hoogste cijfer in zes jaar en dat blijkt uit de politiecijfers... over de eerste vier maanden van 24. die uh, zijn geanalyseerd. Uh, tegelijkertijd is het ook het hoogste fraudemelding van heel Noord-Holland. Uh, de fraudegevallen die, die spelen zich vooral aan uh, uh, bij webwinkels, op internet... Er waren 33.000 meldingen. En het was een stijging van 14 procent. En men noemt dat horizontale fraude. Maar dat is voor ons niet heel interessant. Het gaat over fraude tegen burgers, financiële instellingen en bedrijven. Kortom, wanneer wij iets willen kopen op een webwinkel... Winkel, doe dat bij een u bekend webstore. Want er is een ongelooflijke fraudeoplichting met webwinkels. En het ergste vooral... Um, mensen die in de val zijn gelopen bij thuiswinkels, uh, die zijn dat gemiddeld 350 euro per keer armer. Dus dat is natuurlijk niet weinig. Dat is ook weer 20% meer dan vorig jaar. Dus de mensen geven ook makkelijker geld uit aan die webwinkels. Um, en dan um, is het ergste lastigste, het is niet te achterhalen wie er achter die oplichting schuil gaat. Er blijkt uit CBS-cijfers dat het uh, aantal uh, opgehelderde fraudezaken uh, nihil is. De cijfers overlappen, niet de gegevens. Maar bij de fraudemeldingen die vorig jaar binnenkwamen, heeft de politie nog geen enkele verdachte in beeld. Nog geen enkele verdachte. Dus aan, uh, aangiftes en zo. Het werkt niet. En zandvaart uh, is daarin nog een tandje erger. Want van de 50 meldingen. Ik noemde er in het begin van dit stukje al. 48, 50 meldingen van oplichting. Die de politie in 2023 binnenkreeg. Is er helaas geen enkele opgehelderd. Nou, nou dat is ook wat. Wij uh, als medeburgers. Ikzelf ben ook slachtoffer van oplichting. Want... Ja, soms is het zo makkelijk verkregen. Hè? En kost het lekker weinig. En... Ja. Je moet zo denken. Als het te mooi is om waar te zijn. Dan Absoluut. is het dat meestal ook. Dus ja, er dan niet in. Dan gaan we weer. Too good ja. to be true. En gewoon niet true. Nee, zo en is het. het wordt dus ook niet opgehouden. <kijen> maar in ieder geval. U bent met velen. Gedeelde smart. Hopelijk is in deze ook nog halve. Nee, dan gaan er nog leukere dingen gebeuren. <kijen> dat is gewoon live. Want uiteindelijk kun je beter gewoon naar je, naar je, naar je eigen winkeliers gaan. Om iets te kopen. Of... Zondag 2 juni na de lentever hier bij ons in het dorp. Er komen 100 tot 120 kramen. Uh, er komen foodtrucks. Er komen allerlei uh, lekkere en leuke dingen. Uh, zoals we dat gewend zijn met leukere, leuke brouderies in het dorp. Houdt uw centjes in uw portemonnee. Ga naar de eigen winkeliers. En kom bijvoorbeeld na de lentever. 2 juni aanstaande. Hij begint uh, om 10 uur s morgens. En hij is gezellig. Grote Krocht, Raadhuisplein, Haltestraat, Kerkstraat, Kerkplein. En uh, lekker wat eten onderweg. Leuke dingen kopen. En gewoon weer even gezellig eruit zijn. Ja, en dan hebben jullie nog iets van mij te goed. Uh, uh, de vraag, wie gaat de nieuwe premier worden? Professor Huckermans. Voor welke ministerspost bent u gevraagd? Nou, ik uh, ben nog niet officieel gevraagd. Maar bent u wel gepolst? Ik ben ook niet direct gepost, maar de naam wordt genoemd. Maar door wie wordt u dan genoemd? Dat kan ik niet zeggen. Als de naam genoemd wordt, dan ben je daar niet bij. hè? Ja. Ik weet dat niet. Maar zou je kunnen zeggen dat uw naam circuleert? Ja, de naam is, uh, is opgeworpen. Ja. Met andere woorden, uw naam is dus gevallen. Mijn naam circuleert, ja. Wordt in de mond genomen, zoals dat heet. Ja. Akkermans. Meerdere malen ook. Oh, uh, ja, uh, zeker twee maal is die genoemd, de naam. Maar Waar baseert u dat op? op uh, van twee kanten heb ik het gehoord van verschillende zegslieden dat mijn naam dus in verband wordt gebracht met een, uh, met een ministerspost. Ja. In verband met defensie? Uh, uh, dat kan ik uh, niet zeggen. Uh, er werd een verband gelegd tussen de naam Akkermans en een post. Ja. Maar voor milieu wellicht? Ik kan daar in dit stadium geen zinnig woord over zeggen. U wacht dus rustig af. Het lijkt het beste dat ik heel rustig afwacht. en voor de zekerheid kan ik wel zeggen dan nu, tegen u hier, dat ik lid ben geworden van de Partij van de Arbeid en het CDA. Heel snel om uh, alle eventualiteiten voor te zijn, <laughs> maar ik word genoemd, ja, ik zit in de race. Uh. Ja, u kent ze natuurlijk al. Dat waren Kees van Kooten en Wim de Bie. En hoe actueel, hoe actueel. <h disclosed> ja, altijd hè. De het is niet de te geloven. Naam, Je kan bij alles wat er speelt eh, van Coote en de Bie erbij halen. En dan is het steeds weer actueel. Het is niet te geloven. Ja. Uhm, nou, we toch even bij een uh, beetje cabaret zitten. Laten we nog een heel leuk cabaretnummer gaan draaien. Brigitte Kaandorp. Dan dat Andries Knevel plots zijn ding tevoorschijn oh, oh, oh, oh, oh. haalt. Nou, dat, nou, nou gaat alles fout hoor. Ze was <laughs> ja. al, al een heel stuk verder dan dat ik was. Dus ze erin. Ja, nee, ja precies, ik zet er eventjes helemaal terug aan het begin. Nou, daar komt ze. Nee. Het is niet te geloven, het wil niet hè. Het gaat vandaag niet jongens. Nee, het gaat niet lekker. Nou, er zit toch storm in de lucht hè. Ja. ja, klopt. Die hagel is al onderweg op mijn hoofd. Komt hij aan. Andries Knevel Met Brigitte Kaart.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 Ja, Kim is some loving van de Spencer Davis Group. Dat is ook alweer een poosje uh, geleden. Ja, uh, yeah, if you don't meet me, no meet me now. Die staan te trappelen, die jongens. Die willen er gewoon in. Wat gaan we doen? Gaan we even naar ze luisteren? Komen we zo bij jullie terug. Ja, ik vind hem wel mooi hoor. Ja, hij is prachtig. Als, als onze luisteraars het nou nog niet weten. We gaan <laughs> even lekker luisteren, jongens. Simply you Red. Will never, never, never, never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 Children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 Red. Mooi hè, If you don't know me, even geen life. rust aan de kust nou mensen, jullie kennen ons nu hè. <laughs> <laughs> Inderdaad, <laughs> jongens de, de minuten tikken weg, we hebben ja. nog twee minuutjes en dan zit het er weer voor ons op voor de komende twee weken. Dan kan ik nog even twee vrienden gedag zeggen. Uiteraard, mag jij vrienden gedag zeggen. Vriend Erik in Stuttgart. Heerlijk dat je hebt geluisterd en gekeken, jongen. Ik zal geen koekjes meer nemen. Vriend Karel in Berlijn. Een beetje op de vingers getikt. Heerlijk. Ja. Nu, nu geen koekjes meer kreeg ik per WhatsApp oh. te horen. Vriend Karel, we hebben niet echt blues gedraaid, maar uh, hartstikke leuk dat jullie oh. mee hebben gekeken. wilde iemand blues horen? Op de voeten ja. van ons. Volgende, volgende keer. Ja, gaan Over we doen. Over twee weken gaan we een heel mooi blues nummer uitzoeken. Kijk. Nou. Ja. Verzoekjes kunnen ook altijd, lieve mensen. De doorkijk De doorkijk Ja, jullie horen het. If you don't know us, maar nou onze cabaretier, hoor. We trekken alle drie een doorkijk Oh, oh, oh, oh. Het nou. is te kort gewoon. Het is te kort tussen 10 en 12, maar we hopen dat we u hebben vermaakt. En ja. nog even voor Wendy, dan met name dat prachtige laatste nummer: Wendy. Zonder leed geen mooie muziek. Nee, en even gaan stemmen, <laughs> allemaal hè? Ja, dat kom. Zeker. Kom op. Ja, ja en niet meer, uh, geen fouten meer maken met die mooie websites. Ook, hè? Nee, nou, precies. En Dol, veel plezier morgen in de netten. Ja? ja? Nee, ik ga ik niet. Ga in de nee, nee, nee, nee, ik doe, ben beneden. Ik ben, uh, beneden. <lacht> ik ben uh, op het strand. Ik ben bij, uh, bij de reddingsboots. Oh de ja. Reddingsbootdag. Ja. Morgenmiddag. Ik zie alleen dat het setje weg is. Dus ik weet niet. Nou ja, goed. Uh, ik ga wat interviews afnemen en een beetje sfeerverslagen kijk, geven. Kijk, en, nou uh, mensen. Daar zijn we weer lekker bezig. Lekker van de straat af op het strand. Ja. En ik doe wel een regenjas, aan. Hé, hey, Dolle, als jij staat, daar staat de interview en de mensen horen steeds. Dan komen die uh, Sparta Grimmers ja. langs. Oh, ja ja, ja, ja, ja, ja. En jij staat ja. daar in je braadzak. Oh. Ik wel, ja, ja. Zegt jongens, het is afgelopen. Tot over oh, twee weken. Tot weekend. Van volgende Via de kabel op 104.5.